Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo moet de ouderbijdrage voor basisscholen aan een maximum worden gebonden. een debat. Nu eerst het internationaal Marjan Koekoek. Nelson Mandela wordt volgende week zondag begraven in Kunu in de Oostka-provincie. Dat heeft president Zuma bekendgemaakt. Hij zal op de 15e december. In Kuno, in de Eastern Cape Province. Aankomende zondag is een dag van nationale rouw in Zuid-Afrika. En dinsdag is er een nationale herdenkingsceremonie in het grootste voetbalstadion in Johannesburg. Het lichaam van Mandela ligt vanaf woensdag drie dagen opgebaard in het Uniegebouw, de officiële zetel van de Zuid-Afrikaanse regering in Pretoria. Mandela krijgt een staatsbegrafenis. Vanuit de hele wereld zullen regeringsleiders naar het land afreizen. Mandela overleed gisteravond op 95-jarige leeftijd. Rijkswaterstaat heeft overal de dijkbewakingsadviezen ingetrokken. De storm die gisteren begon is over zijn hoogtepunt heen... en het gevaar van te hoge waterstanden is overal geweken. Op verschillende plaatsen in het land wordt nu bekeken... hoeveel schade de storm gisteravond en afgelopen nacht heeft aangericht. Onder meer langs de Zeeuwse kust worden de dijken geïnspecteerd. Het Verbond van Verzekeraars zei eerder vandaag al dat er enkele duizenden schademeldingen zijn binnengekomen. Maar de schade is zeker minder dan die bij de storm van oktober. De zware storm van gisteren heeft in Noord-Europa aan zes mensen het leven gekost. In Polen vielen drie doden toen een auto werd getroffen door een vallende tak. In Groot-Brittannië kwamen twee mensen om en in Denemarken één. Twee slachtoffers zaten in auto's die door de harde wind omver werden geblazen. De storm, die Xaver wordt genoemd, ontregelde het verkeer en de energievoorziening in grote delen van Noord-Europa. De problemen zijn nog niet voorbij, zo zitten in Duitsland nog duizenden mensen zonder stroom. In Maastricht heeft de penningmeester van twee kerken... ruim een ton uit de kas gestolen. De diefstal werd afgelopen zomer ontdekt... toen de kerken in de wijken Malberg en Pottenberg... aanmaningen bleven ontvangen, terwijl er geen geld meer bleek te zijn. Het bisdom startte een onderzoek samen met een accountant. En daaruit bleek dat de penningmeester de afgelopen jaren... geregeld geld van de rekening haalde. De kerk mist in totaal 110.000 euro en heeft aangifte gedaan. De penningmeester heeft de diefstal tegenover de pastoor bekend. Dan nog het weer. Vanmiddag nog winterse buien. Tussen de buien doorschijnt van tijd tot tijd de zon. In het zuidwesten en Limburg blijft het veelal droog. Het wordt 3 tot 5 graden. De noordwestenwind waait nog steeds stormachtig... in het noordelijk kustgebied, kracht 8. Morgen nog wat natte sneeuw, ook zondag wat regen of motregen. De wind is matig en het wordt rond de 5 graden. En leidt dat weer tot files van de AMB, alleen de geest. Nou, vooralsnog niet. Er staat uh, één file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Die is wel veroorzaakt overigens door de wind, want er ligt daar een boom op de weg die is omgewaaid. Tussen Nijkerk en de afrit Ermelo staat daardoor 11 kilometer file. De afrit bij Ermelo is ook dicht. Voorlopig is het dus beter om te rijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Ook nog een berichtje van de spoorwegen. Tussen Gouden en Woerden rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging loopt daarop tot ruim een uur.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Moog. Goedemiddag, welkom terug hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moet de oude bijdrage voor basisscholen aan een maximum worden gebonden? Jasper van Dijk van de Socialistische Partij vindt van wel. Werner van Katwijk, directeur van Ouders Co, vindt van niet. En zij gaan erover in debat. Een column van Justus van Oel over intimidatie. Je kunt ons bekijken op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglife.afro.nl en je mening geven of meedebatteren via Twitter, hashtag AfroVML. De rubriek over clowns. Ja, dames en heren, welkom bij de rubriek over Clownery Clownera. Een portie vrolijkheid in deze donkere, droevige dagen voor kerst. De eerste keer, maar ik hoop niet de laatste. We brengen u al het nieuws uit Clown-Nederland. Want er is weer veel gebeurd. Bij mij aan tafel clown Pedro. Pedro. Pedro. Ja, dat mag je niet te vergissen hoor. Clown-deskundige, mag ik wel zeggen? Absoluut, dankjewel, Sjanico. Ja. Oh, okay. uh, Clowns deskundige je kunt beter zeggen Clown-watcher. Clown-watcher. Ik ben een clown-watcher, oh. ja. Ik ben, ik ben op de hoogte van alles wat er gebeurt in Clown-Nederland, om het zo te zeggen. Ja, want er is weer veel gebeurd, uh, veel meer dan de mensen Absoluut, weten. Absoluut, dat klopt, Janiqua. Het enige bericht wat de mensen thuis eventueel hebben kunnen lezen... is dat Clown-Bassie overbekend natuurlijk ja. juist... Clown-Bassie die krijgt een nieuwe knie. En oh. dat is het enige wat de mensen thuis meekrijgen... terwijl er gebeurt natuurlijk zoveel oh. meer in Clown-Nederland. Vandaar deze rubriek. Klopt, nou, ja. we beginnen er toch even mee. Clown-Bassie die krijgt een nieuwe rechterknie... zo werd eerder deze week bekend. Hij zegt er zelf over als je twintig jaar als hebt gewerkt, dan sluit er wel eens wat. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, en het grappige daaraan natuurlijk is dat hij clown is geweest en geen acrobaat. Nee, want Adriaan is acrobaat. Absoluut. En Bassie zit vol kattenkwaad. Ja. Hij had al een nieuwe linkerknie en een nieuwe schouder en een nieuwe heup en nu dus binnenkort de rechterknie. Ja, en hopelijk een nieuw gezicht. <laughs> ja. In ieder geval wensen we clown Bassie veel sterkte met zijn herstel. Absoluut. Nou, verder in deze rubriek iets waar je weinig over hoort, omdat het toch wel heel droevig is, maar waar ik toch even wat aandacht aan wil besteden, de clowns die ons heel deze week zijn ontvallen, triest, triest. Absoluut, maar ik ga ze toch even noemen. Helaas zijn deze week in Clown-Nederland van ons heen gegaan. Clown Eppie, Clown shonky Jonky, Clown Pompy, Clown Bonkie en Clown rippie -tippie. Clown ja. Clippel, ja. Clown Klippel, Clown Krakkie en Clown bronco -Dop. Och, ja, dat was... Clown Jansen, Clown Down, ja. Clown Wappie, Clown Frips, Clown Webs, Clown Vronkie-Tonkie, ja, Clown, het... Clown Koki en Clown Dappi Flappi Klappi. klappie ja. en natuurlijk Clown Schronk. Nou, heel erg triest. En natuurlijk clown Krakjeblak. Vreselijk. En dan hebben we ook, natuurlijk ook nog de clowns buiten Nederland. Oh. Clown Rascal. De, dat waren ze? Ja, dat is heel gek. In Nederland zijn deze week aanzienlijk meer clowns overleden... dan in de rest van de wereld. Heel gek, maar dat maakt het niet minder verdrietig. Nou, wij wensen de familie en namenstaande heel veel sterkte. Absoluut. Pardon. Ander nieuws, Clown Poespas. Ja, Clown Poespas. Die treedt natuurlijk veel op in Maastricht. Die doet er heel veel communies, trouwrijen, enzovoort. Wel succesvolle clown kunnen we wel zeggen. Maar... Maar wij hoorden dat hij het deze week wel heel gezellig had... om het zo te zeggen met een andere clown en andere collega... te weten, Clown Jonkie. Ja, gênant. Heel gênant, confronterend. Je hebt het clown natuurlijk een Imago... Dan moet je zo zorgvuldig mee omspringen, maar dat is wel een scoop. Beelden hebben we natuurlijk niet van dit samen zijn, maar mm. we hebben wel een geluidsopname oh, van het nou. voorval. Ja, dat is nu echt wel een scoop. Ja. En daarop is te horen dat zij het wel heel gezellig hebben met z'n tweeën. Zal ik het even laten horen? Ja, laten we er even naar luisteren. Ja, ja, is... Ja, Zo, ja, hey, ja, nou. ja, ja, ja. Ja, zoals je hoort gaan ze helemaal los daar. Ja. En volgens ooggetuigen is het echt heel heftig geweest wat daar gebeurd is. Ja, en wat vind jij daarvan? Uh, nou, voor, voor mij natuurlijk extra zo gênant, zoals je weet. Want ik vorm al jaren een gelegenheidsduo met clownpoespas. Dus ik vind het heel vervelend. Maar ik ga hier doen alsof ik het niet vervelend vind. En ik krop het allemaal op. Want je bent nu eenmaal een clownwatcher of je bent het niet. Ja, nou, genant. Heel erg genant. Nog één het fragment om mij af te ja. sluiten. doe maar. Oké, oké. <tie> Henry van Loon en Bas Hoeflaak, hoor u. Iedere week in vrijdagmiddag live geven we twee mensen de vloer om te debatteren. Twee katheders zetten we klaar en twee mensen, altijd met verstand van zaken, de achter in debat. En vandaag gaat hij over de oude bijdrage in het basisonderwijs. Basisonderwijs is gratis, maar scholen mogen wel een extra vrijwillige bijdrage vragen. Volgens Jasper van Dijk van de Socialistische Partij is er echter van vrijwilligheid vaak geen sprake. En is die bijdrage soms zo hoog dat kinderen van ouders met lagere inkomens van die scholen geweerd worden. Hij wil een maximum op dat bedrag. Hij gaat erover in debat met Werner van Katwijk, van Ouders Co. Allebei welkom. Uh, voor we beginnen, meneer van Katwijk, wa waar is die oude bijdrage uh, voor bedoeld eigenlijk? Die oud-bijdrage is bedoeld voor alle extra zaken. Dus niet voor het primaire onderwijsproces. Het is echt bedoeld voor Sinterklaas, voor de Avondvierdaagse... voor allerlei activiteiten die de, de school extra doet... en die niet tot het directe curriculum behoren. Mooie doelen dus, meneer Van Dijk. Zeker, ja. Daar is de oude bijdrage voor bedoeld. Voor extraatjes. Uh, helaas is het uh, zo dat veel scholen die oude bijdrage wat ophogen... en er dan ook onderwijszaken mee betalen. Mm. En dan gaat het mis. We gaan er, of u gaat erover in debat, beide. Aan de hand van de stelling die we als volgt hebben geformuleerd... er moet een maximumbedrag vastgesteld worden voor de vrijwillige oude bijdrage. Meneer Van Dijk, u bent voor de stelling. om de beginnen 30 seconden om uit te leggen waarom. Nou, de oude bijdrage is een vrijwillige bijdrage en hij is bedoeld voor extraatjes. Dus dan moet je denken aan 25, 50 euro maximaal wat mij betreft. Uit onderzoek van NRC blijkt nou dat scholen meer dan 1000 euro vragen aan oude bijdrage. Dat is geen extraatje meer, dat wordt echt gebruikt voor onderwijszaken. En daar is de overheid voor verantwoordelijk, dus ik zeg stel een maximum aan die oude bijdrage. Duidelijk, Jasper van Dijk. Meneer van Katwijk, ook voor u 30 seconden om uit te leggen... waarom u niet voor zo'n maximum op die oude bijdrage bent. Ja, nou, allereerst de oude bijdrage is vrijwillig. Hij wordt vastgesteld in samenhang met de ouders. Inspraak via de medezeggenschapraad. Ouders kunnen hem weigeren, maar de oude is ook normaal... omdat ouders graag willen dat er extra zaken in die school plaatsvinden... omdat het een leefgemeenschap van kinderen ook is... Doorgaans is die oude bijdrage gewoon aan de lage kant. En de scholen weten daarmee om te gaan. Er zijn inderdaad scholen met een hoge oude bijdrage. Dat zijn vaak de vrije scholen die extra kunst- en cultuurzaken willen financieren daarmee. Dat was die 30 seconden. Ja, u zegt extra zaken. Het is ook een leefgemeenschap. Scholen zijn er toch gewoon om goed onderwijs te geven, of niet? Ja, maar ouders willen heel graag dat hun kinderen meer meemaken... dan alleen leren lezen en rekenen. En gaan zo maar door. Dus die willen ook graag dat er sportwedstrijden zijn... dat er culturele uitjes zijn... dat er uh, avondvierdaagse wordt gehouden... dat Sinterklaas langskomt... dat er een kerstviering is. Ga zo maar door. Het is een leefgemeenschap van kinderen. Dus het is meer dan alleen maar... Leren, leren, leren. Maar zegt meneer Van Dijk, daar wordt soms eh, heel erg veel geld voor gevraagd. Er zijn een, een specifieke groep scholen die wel eens wat meer vragen. Dat wordt altijd in overleg met de ouders gedaan. De ouders mogen het overigens ook weigeren. Maar dan zit je dus in de categorie vrije scholen bijvoorbeeld... waar men een extra leerkracht wil hebben... om meer aan kunst en cultuur en dergelijke te doen. En dat is een vrijwillige keuze van ouders. Ze kunnen ook naar een andere school gaan. Meneer Van Dijk, het is, de keuze is aan de ouders zelf... Ja, maar dat is natuurlijk het probleem. Onderwijs is een publieke voorziening, hebben we met elkaar afgesproken. En als we een situatie krijgen waarbij de ene school... meer dan duizend euro als een soort toegangs kaartje hanteert bij ouders van eerst betalen en dan mag je naar binnen. Dan gaat het wat mij betreft mis. Dan kun je zeggen ja maar het is een vrijwillige bijdrage. In de praktijk wordt er vaak redelijk dwang ge, uh, uitgeoefend Ho? op ouders. Nou dus soms wordt er zelfs een incassobureau ingezet. Ouders worden opgebeld. wordt gezegd ja maar beste ouder als u niet betaalt kunnen wij die activiteit niet organiseren. Misschien moeten we dan uw kind daar maar van uitsluiten. Nou, dat vind ik echt te schandalig voor woorden. Dan moet dat ene kind uh, op school blijven en die andere kinderen gaan op school reizen. Die vrijwilligheid, meneer van Katwijk, houdt niet veel in. Nou, niet, nog, er wordt nee, druk dat, uitgeoefend. Dat is niet waar. De laatste tijd is er ook steeds meer aandacht voor die vrijwilligheid. En ik ben meneer Van Dijk eens, je mag dus geen kassenbureau op een ouder afsturen. Dat gebeurt niet wel blijkbaar. Nou ja, de laatste jaren heb ik het niet meer gehoord. In het verleden is het nog wel eens voorgekomen. Ook in de tijd dat er nog schoolboeken niet gratis waren, werd het wel eens samen met die schoolboeken geïnd. Daar zijn we ook vanaf met, met de gratis schoolboeken. Maar heb je als ouder keus? Want als je zegt, nou ja, ik doe het niet, dan, dan wordt misschien dus je kind uitgesloten van die activiteit of niet? Nou, over het algemeen weet men, men daar wel een mouw aan te het is niet zo dat een kind niet met de Sinterklaasviering mee mag doen als het er niet betaald is. Nou, het is ja, wat is anders. Per school. Het is wat anders bijvoorbeeld bij die specifieke groep scholen. Als je van tevoren hebt gezegd: nou, ik doe mijn kind op die school. en dat betekent dat ik een bijdrage inderdaad van soms wel een paar honderd euro tot duizend euro betaal. om die extra leerkracht eh, beschikbaar te hebben. Dat men dan zegt: oké, okay, je hebt het beloofd. en dan zou je ook. Maar, uh, dat, dat moeten betalen. Maar dat is wettelijk verboden zelfs. Hè? In de wet staat uh, de ouderbijdrage is bedoeld voor extraatjes. Ja. Niet voor onderwijszaken. Ja. Als je daar leraren voor gaat betalen... of als je je klassen er kleiner mee gaat maken... wat blijkt uit het artikel in de NRC? Ja, dan, ben je, uh, dan ben je in overtreding. En dat is niet voor niks. Want de overheid is verantwoordelijk voor ons onderwijs. En als we gaan bepalen dat ouders... Uh, naar rato kunnen bijdragen aan scholen... ja, dan kun je de bal inkoppen. Dan krijg je dus rijke scholen en arme scholen. En dat vind ik een ongewenste tweedeling. Ons onderwijs moet voor elk kind even goed zijn. Ja, maar dat klopt dus niet. Kijk, ik heb ook gezegd... het primaire onderwijsproces mag er niet uit bekostigd worden. Maar dat, ook dat fout. gebeurt. fout zijn, want er gaan de bezuinigingen uit Den Haag... die gaan via de portemonnee van de ouders worden... Ge... Ja. Maar als je kleinere trassen fout. daarmee betaalt, dan doe je ja. dat, toch? Of niet? Nee, maar kijk, als je dus een, een extra leerkracht... die smiddags... Uh, of uh, muziekles geeft. Dat is niet, de dat is niet zegt, het primair dus, onderwijsproces. Dus, dus, dat is een extra voor die school. En dan zou je ook kunnen zeggen: ja, als je dan daar niet in meebetaalt, dan kan dat kind niet meedoen met die balletles. Maar dat is dus buitengewoon pijnlijk, lijkt mij. En zeker als het wel gebeurt gedurende lestijd. He? Dus dat, dat er is dan een extra vak, vakleerkracht voor muziek of voor dans. En dat gaat dan naar de kinderen, wiens ouders netjes hebben betaald... die andere kinderen blijven achter. Volgens mij wilt u dat ook niet. Nee, en nee, we zijn de... het eens dat de oude bijdrage voor extraatjes is. Dan is toch een bedrag van 1000 euro per definitie uit de kluiten gewassen? Nou, kijk... Ik... Mijn kinderen zou ik niet op zo'n school doen. Maar de vrijheid is er om het wel te doen. Dat extraatje is een behoorlijk extraatje. Het is een, een, een leerkracht die smiddags met die kinderen balletlessen geeft... en muziekles geeft, dan gaan ze maar door. Maar dat is, een, dat is een duur extraatje. Dus het hoort niet tot het primaire onderwijs. Vindt u het wenselijk? He, want dit zijn gewoon rijke scholen. En die schooldirecteur uit Wassenaar die zegt ook van... ja, maar onze ouders kunnen dat betalen. En ja, in Amsterdam de bel, maar kunnen de ouders dat niet betalen. Ja, het is net als met een skivakantie. De een kan het wel betalen en de ander niet. Maar een school is geen skivakantie. En daarom vind ik dat een hele verkeerde vergelijking. Nee, nee dat is... Kijk, wat ik persoonlijk wenselijk vind is, is ten tweede. Ik bedoel, ik, zou ik mijn kinderen op zo'n school doen? Nee. Maar... Er bestaat inderdaad een vrijheid om dat wel te doen. Die scholen voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Het primaire onderwijsproces wordt vanuit de overheid bekostigd... en de extraatjes door de ouders. Meneer Van Dijk, even, hoe wil u bereiken dat er een maximum komt op, dat, op die oude bijdrage? Nou, het liefste met de meerderheid in de Tweede Kamer. Uh, is die er? Nee, die is er vooralsnog niet. Maar door berichten als in NRC, waarin dus blijkt dat scholen op zoek gaan naar dit soort extra inkomstenbronnen, hoge ouderbijdragen... Uh, ga ik ervan uit dat de druk op andere partijen ook toeneemt... om te zeggen van nou, er is een nieuwe ontwikkeling gaande. En gaat u die, die andere partijen dan proberen alsnog achter... Uw voorstel te krijgen? Zeker. Hoe? En, uh, uh, nou, door ze te overtuigen. Uh, en, en door te laten zien dat uh, scholen uh, de oude bijdrage gebruiken voor onderwijszaken. Dat is ongewenst. Dat ze de vrijwilligheid verzwijgen. En dat ze erg hoge bedragen vragen. En hoe en... krijgt u ze achter uw. Gaat u een motie indienen? Uh, zeker, zeker. En met, met wat voor uh, wat met, met, met de insteek, die drie punten zijn belangrijk. Hè? Dus die vrijwilligheid moet echt vrijwillig zijn. Het uh, bedrag, uh, nou, 50 euro maximaal. En alleen voor extraatjes. Kijk, uh... meneer Van Katwijk, wat als die motie wordt aangenomen en er dus een maximum wordt gesteld? Nou, dan ligt het aan of de minister dat overneemt. Als er een motie is, dan, uh, dan kan de minister nog zeggen, ja, stel hij neemt hem over. Ja, dan krijg je dus inderdaad een situatie, dat, dan krijg je discussie over wat is dan een maximum? Op welk bedrag moet je dat... 50 eh, euro. 50 euro, dan denk je dat heel veel scholen in de problemen komen. Maar dat, een dat, is per extra dat is per definitie niet goed natuurlijk. Nee, nee, nee maar wordt, wordt extra, betaald nee, door, door de overheid. De, ja, maar de overheid betaalt... Nou, ten eerste wordt je de overheid betaald, maar ze betalen te weinig. Heel veel scholen zitten in de problemen. Desalniettemin mag je niet de oud-bijdrage bestemmen... voor die prima, het primair onderwijsproces. Maar ik denk 50 euro, dat een aantal scholen... school uit mijn achterban, onderwijs zouden nog maar uit, uit de voeten kunnen. Wij zitten met de laagste oud-bijdrage van alle scholen. Maar, maar een aantal andere scholen, die, die vrije scholen... die. Maar, bij ik, traditie, ik ga want het, ja. is Niel, laatste punt, het is niet nieuw. Het laatste punt, ik ben het wel eens met Van Katwijk... als hij zegt, scholen worden te weinig gefinancierd... Door de overheid. Daar maar bent dan, u het eens. De, maar dan moeten ze niet naar de ouders toe gaan. Dan moeten ze naar Den Haag, Den Haag dan dan ik En ik wil dan ze dan graag, graag helpen eens met meneer van Dijk. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, maar die, maar als heen. je een maximum van 50 <laughs> e euro hebt, dan, dan zal waarschijnlijk ook het schoolreisje of het sporten uh, zou niet meer kunnen. Een extraatje zou niet meer dan 50 allebei, euro moeten zijn. Uh, het moet eigenlijk allebei. Je moet samen met meneer Van Dijk naar Den Haag en meneer Van Katwijk, want daar is dus extra geld te halen. Althans, Dijsselbloem zal er weer heel anders over denken. Veel succes daarmee. En dank voor het debat hier, meneer Van Katwerk eh, van Ouders Co. En Jasper van Dijk van de Socialistische Partij. Zo direct. Justus Benoel. Applaus. Ja. Maar eerst muziek weer. Rigby. Every land that I once rode For You and you alone, and every song but needs a scene. But you've got plenty, master fee, and a man should hold his own. And you, you've got an amazing big heart compared to me, you and easily. I'll just keep. Better days And it's you who keeps me hot in devotion you know. It's you who lets me light up the dark It's something you do who makes me able to carry on Takes me higher than the sun Cause of you We haven't lost Just not yet One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 Heider, Rigby. Er is uh, natuurlijk weer druk gereageerd uh, van mensen die het mooie muziek vinden. En degene die het album Island on Mainland heeft gewonnen is... Jantina Raubers Spuibroek. Zij verwijst uh, in haar mail naar een ontmoeting met Rigby uh, op Texel. Uh, oh. Want daar werden de door Rigby geadopteerde zeehondjes vrijgelaten. <hijen> Christel... Goede marketingstunt, hè? Jullie, dat, dat was het. <laughs> ah, dat valt haar nu ontzettend tegen. Ja. Dat, dat jullie van zeehondjes hielden, natuurlijk. Nee, helemaal niet. Nee, er zat oh. een PR-manager achter. Nee, okay. we waren op Ecomare en we ja. kregen een rondleiding. En zeg dan maar eens nee, weet je. Als je zo'n zeemantje Ja, je kan hem ook adopteren. En dan ligt er zo'n huiler, weet je, voor je. Ja, ja. Volgens mij de meest stoere mannen zeggen dan nog, ja, ja. ja. Nou, zij vond het prachtig. Want zij was daar met haar zoontje. Die ziek is blijkbaar voor uh, Make-A-Wish. Ja. Dus uh, uh, dat moment vergeet ze nooit meer. In ieder geval, zij heeft daar heel ja. erg van genoten. En moet er steeds aan denken als je jullie uh, muziek weer, weer hoort. Dat was ook zeer indrukwekkend, ook dat moment. En uh, zeker, nou, nou, nou kan ik het plaatsen wie het Aha, is. Dat was ja. echt uh, ja, een heel bijzonder moment. Ja. Oké. Okay. Jullie, jullie zijn vaker op Tesla. hè? Ja. Want, uh, ja, dat, hebben jullie iets mee met het eiland? Of, heb, of met die, zee die zeehondjes dus niet, maar met het eiland? <laughs> de zeehondjes ook hoor. Ja. Nee, het eiland, uh, ja, we zijn drie jaar geleden zijn we daar voor het eerst geweest. Uh, om te spelen, uh, de headline op het festival. En uh, um, ja, toen zijn we eigenlijk de dag tevoren moesten we spelen voor de sponsoren. akoestisch op de TESO, weet je, op de, de, die de heen en weer vaart. Ja. Ja. En uh, nou, dan ga je veertien keer heen en weer, dan word je een beetje zeeziek. Maar toen kwamen we, we, kwamen een garnalenvisser. En die zei, hé, hey, uh, ga jullie morgen met mij mee, dan pik ik jullie op. En uh, wij dachten, nou leuk, dus wij kwamen om zes uur s ochtend de kroeg uitgerold. En ze dachten natuurlijk, die plaatselijke bevolking dacht, nou, die band die staat er op 3 uur uur yes. Nou, we stonden in die haven en dacht je mee geweest. Allemaal en, zeeziek. Uh, ja, allemaal zeeziek, <lacht> maar wel mee. En uh, ja, het leuke is dat uh, zo ken, leer je mensen kennen. En uh, zodoende hebben we onze nieuwe plaat, dit album, Island of Mainland, hebben we op Tesla opgenomen. Maar ja, dat, maar die single die jullie net speelden, heb je in Portugal ja. opgenomen. Bij de ja, familie van de, Rooij de, heb ik gewoon. Ah, nee, dat is de videoclip. Dat is van Leider, inderdaad. Oh, okay. is, daar sluit ik me af. En uh, uh, dat is de, de videoclip. Want, want jij, jullie vroeg... hebben nogal enige banden, geloof ik, met de familie van Helene van Roy, of niet? Ja, kijk eventjes naar. Gitarist bijvoorbeeld. Hij er wordt geknikt. Ja. Dat klopt. <laughs> ja, klopt. Ja. Nou ja, nee, waarom zaten jullie daar? Omdat je daar een goede akoestiek had? Of zo? De, nee, op Tesla zelf? Nee, nee, in Portugal. Portugal, dat, nee, was de, vooral, de, ja, dat was de videoclip. En dat is dat natuurlijk de zon schijnt. Oh ja, dat uh, beeld is mooi. Ik wou net zeggen, ja, dat is ja, ja. prachtig. Nee, dat snap ja. ik. Hey, en, en, en een nieuwe album? Ja. Komt dat eraan? Nou, Island on Mainland. En dat, dat, dat, dus, dat hebben we in een woonboerderij Ja, dat zijn nummers die jullie al gemaakt hadden... in een nieuw jasje, toch? Ja, we hebben, nou, we hebben een paar nieuwe liedjes ervoor geschreven. Het vierde hoofdstuk. Maar dat komt, we bestaan vijf jaar nu. En daarom dachten we... Dat was leuk weet je, om te vieren als, als jubileum. En de start dacht... van zaken tot nu toe. Eigenlijk. Ja, en de Greatest Hits vonden we nog een beetje ja. precieus om dat nu te doen. Al. Kom. Dus, Over fans. Ja, daarom. Dus we dachten dat laten we doen. En het leuk om, om het jaar af te sluiten. Hebben ja. we, uh, voor de fans, dat kunnen we nu uh, bekendmaken. Hebben we heel erg stilgehouden. Uh, want we waren gisteren. Nee, klaar. nieuws. Let op. Nieuws ja? komt-ie. Je kan nu naar onze website, social media, Facebook, weet ik wat allemaal. We hebben een kerstcadeautje. We hebben namelijk een kerstliedje opgenomen. En daar gaan we niet iets heel officieels mee doen. We gaan dat is financieel wel heel draaien. verstandig. Dat is toch hartstikke leuk? Ja, ja joh. En, uh, maar financieel niet verstandig is dat we hem gratis uitdelen. Dus je kan gewoon nee, nu naartoe en naar de de site niet. en kan je maar op. Goed. Iedereen ja. naartoe. Christan Kloosterboer. Dankjewel. Gaan ze direct uh, nog twee maal van jullie genieten. Super. Dankjewel. <applacht> Een snoepfabrikant, die we ook in Nederland kennen... moest in Bangladesh ooit al zijn snoepgoed uit de winkels halen. Want er waren geruchten verspreid dat een bepaald merk snoepjes vergiftigd was. Waar komt zo'n gerucht vandaan? Nou ja, misschien wel van een concurrent... Het is zo oud als de wereld. Slager Jansen zegt stiekem dat Slager Pietersen dode ratten... in zijn rookworst stopt om zelf meer te verkopen. Niet aardig, maar verder normaal menselijk gedrag. En als er één medium ideaal is voor het kapotmaken van concurrenten... is het internet. We maken ons druk en terecht over wat geheime diensten online uitspoken... maar vlak het bedrijfsleven niet uit. U denkt dat u op het web een spontane review van een product vindt... juichend dan wel vernietigend. In werkelijkheid is iemand betaald om zogenaamd spontaan en eerlijk... te vertellen dat die en die snoepjes ongezond zijn... en die en die lollies juist niet vanwege de vitamine C. En nou zal Bert Brussen, onbestwist uw internetspecialist, zeggen... Boeien, Justus, dat wisten we toch al lang? Jawel, maar boeiend is het. Want inmiddels proberen bedrijven natuurlijk actief te voorkomen... dat consumenten omgekocht of vrijwillig op internet gaan zeuren. Voorbeeld. In Amerika eist een leverancier van een kerstcadeau... dat overigens nooit is geleverd... 3500 dollar boete van klanten... die dat kerstcadeau inderdaad nooit hebben gekregen. Maar bij bestelling hadden de klanten getekend... dat ze niet mochten klagen over niks... Als u denkt dat alleen geheime diensten ons via internet schrik willen aanjagen... bent u een optimist. Het bedrijfsleven probeert dat nu ook. Van het grootste vrije podium ooit... verandert internet langzaam maar zeker in een grootschalig intimidatiesysteem. Is intimidatie nieuw? Nee, maar de omvang wel. Laten we het praktisch houden. Een denkbaar voorbeeld. U koopt een apparaat van merk X bij een webshop... maar uw turbomassagestaaf doet het niet wanprestatie. Uw negatieve commentaar op de website van Merk X wordt automatisch gewist, uiteraard. Dus u gaat posten en twitteren. Helaas, Merk X heeft bij Google een abonnement op alle negatieve uitspraken over Merk X. En natuurlijk weet Google dat u het was, die vervelende klager. Dus u krijgt van Merk X opeens en zomaar een dreigende e-mail, alle negatieve berichten verwijderen en anders duizend euro boeten. Want dat stond in de turbomassagestaaf-website-gebruiksvoorwaarden... die u natuurlijk niet heeft gelezen. En of de rechter iks nou gelijk geeft of niet? Het zou best kunnen dat u voor de zekerheid toch maar afziet... van uw vrijheid van meningsuiting. Zo werken tegenwoordig niet alleen geheime diensten, ook bedrijven. En wat ik bovendien stellig vermoed is dit. Bedrijven die beloven informatie met de geheime dienst te delen... of stiekem dingetjes in software inbouwen... genieten bepaalde geheime voordelen logisch. Ik heb drie jaar lang dit programma van dichtbij gevolgd. Dat was erg leuk, maar over één ding ben ik ronduit somber geworden. Over onze privacy, onze vrijheid om te blijven denken en zeggen wat wij willen... zonder dat we door een of ander onbekend computerprogramma... op een verdachte lijst worden gezet. Wilt u mij iets beloven, luisteraars? Als u vrijdagmiddag live straks niet meer hoort... we stoppen eind dit jaar... wilt u zich dan af en toe toch blijven opwinden... over de aantasting van onze persoonlijke vrijheid... Het wordt steeds erger. Een hoog aftapambtenaar besloot deze week... dat er iets moest gebeuren aan het illegaal aftappen in Nederland. Dus hoe doe je dat? Heel simpel. Door vanaf nu in de wet te zetten dat illegaal, illegaal aftappen gewoon legaal is. Het is werkelijk een schandaal. Justus Van Oel. recht Gabi Keizer, zuid afrikaanse journalist... over de mythe van Mandela en de verzoening in Zuid-Afrika... Nu eerst het NOS journaal Marjan Koekoek. Dit is Radio 1. Ook in Nederland wordt komend weekend stilgestaan... bij het overlijden van Nelson Mandela. De KNVB laat weten dat voor alle duels in het betaald voetbal... een minuut stilte in acht wordt genomen. Mandela was een groot sportliefhebber. In Zuid-Afrika is er zondag, een dag van nationale rouw. Hij wordt volgende week zondag begraven in Kuno in de Oostkaap. De steun die premier Rutte woensdag uitsprak voor Guy Verhofstadt als kandidaat voorzitter van de Europese Commissie was niet namens het kabinet. Hij deed dat als VVD-leider. Dat zei Rutte op vragen daarover na afloop van de ministerraad. Ook vicepremier Ascher zei dat Rutte heeft gesproken als VVD-leider. Daarover was volgens hem geen enkel misverstand. In de VS is de werkgelegenheid opnieuw gestegen. In november kwamen er 203.000 banen bij... en dat zijn er bijna 20.000 meer dan analisten hadden verwacht. Door de aanhoudende groei daalde het werkloosheidspercentage tot 7%. Werkloosheidscijfers in Amerika liggen nu weer op het niveau van 2008. En Kees Vellekoop, die in de jaren 70 bekendheid kreeg... als principieel dienstweigeraar, is woensdag overleden. Hij werd in 1974 tot 21 maanden gevangenisstraf veroordeeld... omdat hij een jaar eerder op politieke gronden geweigerd had... de dienstplicht te vervullen. Amnesty International ontfermde zich over zijn zaak... en verklaarde hem tot politiek gevangenen. Kees Vellenkoop is 61 jaar geworden. Tot zover. Verkeersinformatie van de ANWB Helene de Geest. Er beginnen langzaamaan wat korte files te ontstaan... Bij een rond de grote steden in de Randstad, vooral bij Rotterdam. Daar staat de langste file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden... tussen Schiedam en Knop en 5 vijf kilometer. Dan een file buiten de randstad op de A28 staat, die van Amersfoort naar Zwolle... tussen Nijkerk en de afrit Ermelo, 12 kilometer. Er lag daar een boom op de weg waardoor de afrit en de rechte rijstrook versperd was. Die uh, zijn beide weer open. Toch is het beter voorlopig om te rijden via Apeldoorn of de A1 en de A50. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Goedemiddag, welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct, de droom van Frederik Spicht en Frits Barend... onder andere over Mandela, over Anja Robben en over Langste Lijn. Maar eerst is de verzoening die Nelson Mandela in Zuid-Afrika tot stand bracht... Mythe of werkelijkheid? Daarover gaat de documentaire A Letter to Nelson Mandela... van de Zuid-Afrikaanse filmmaker Kalo Matabane. Gawi uh, Keizer is filmjournalist, komt zelf oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. Ja, uh, welkom, A Letter to Nelson Mandela, documentaire die vraagtekens zet... dus bij de rol van Nelson Mandela bij de bevrijding van zijn land. Ja. Eerst even, hoe kijk jij zelf eigenlijk tegen Mandela aan? Nou ja, um, ik, ik zie hem inderdaad als de grote verlosser van het land. Daar kan volgens mij niemand omheen. Dat is iets anders dan de mythe van een heilige. Ik zie hem echt als een, als een, als een verlosser. Want hij heeft het land um, in alle opzichten vrijgemaakt. Hij heeft niet alleen de zwarte bevolking vrijgemaakt... maar hij heeft ook de witte bevolking vrijgemaakt. En daar hoor, hoorde ik eigenlijk uh, hoorde ik ook onder. Dus hij, is, hij heeft ook ontzettend veel voor mij betekend. Ja, de toch, bev de ja? bevrijding, ja. ja die, die documentaire waar we, waar we het over hebben... A letter to Nelson Mandela. Jij schreef daar een stuk over met als titel. Ik ben gewoon vlees. Ja. Vanwaar ja. die titel? Um, in, de, in de film uh, wordt uh, een van de nabestaanden van de slachtoffers... van de politie van Zuid-Afrika, de geheime politie, geïnterviewd. En die vrouw, um, uh, haar, haar reactie wordt een soort van... T, uh, het symbool van de onderdrukte verdriet, het onderdrukte verdriet van de nabestaanden. Dat is wat op dit moment aan de hand is... en dat maakt de documentaire ook, uh, ook duidelijk. Heel veel nabestaanden hebben het idee dat gerechtigheid niet is, uh, is geschied. En die vrouw zegt, haar zoon wordt nou ANC-activist... wordt een brute wijze vermoord uh, door de geheime politie. En ze zegt in de, in de documentaire, ik, um, ik, ben, ik ben gewoon mens, ik ben gewoon vlees... Um, uh, in tegenstelling tot Mandela? Daarmee in rekening. Dat is het. Dat is het. Mandela heeft inderdaad die mythe gekregen van een heilige. En een heilige, um, uh, in een heilige kunnen, kan, kan mensen vergeven. De, de, hij is gewoon boven alles verheven. Maar gewone mensen blijkt ook uit die documentaire en ook uit de werkelijkheid van Zuid-Afrika... die kunnen niet vergeven. En die documentaire maakt ook op een prachtige wijze duidelijk hoe dat komt. Op een gegeven moment is dat verdriet zo groot. En ook als je zoon dat wordt aangedaan... is dat verdriet zo groot dat het onmogelijk is eigenlijk om te vergeven. En wat Mandela dus uh, eigenlijk onbewust uh, vroeg aan mensen... aan de Zuid-Afrikanen, is vergeven... En dat, dat, kunnen, dat kunnen mensen die in ieder geval dat soort dingen werden aangedaan, kunnen dat niet. Dus, dus dat, laten we zeggen, wat veel mensen nu natuurlijk roepen: een van de belangrijkste uh, uh, uh, dingen die Mandela heeft bereikt, is verzoening in Zuid-Afrika. Ja. Dat is ten dele, of misschien eigenlijk helemaal niet waar. Nee, ik denk niet dat het waar is. Wat de heer wel heeft bereikt, hij heeft een oorlog voorkomen. Ja. En dat is zijn grote, grote verdienste. Verzoening van verzoening is er absoluut niet. Ik geen... zie een beetje het conflict tussen rechtsgevoel en rechtspraak bij mij. Iemand die betrokken is bij een moord, dus als je kind wordt vermoord is elke uitspraak is te weinig. Ik bedoel, als er soms iemand vier jaar voor moet, zijn ouders ook woedend. Maar dat is altijd het conflict tussen iemand die recht spreekt... en je rechtsgevoel. En dat is denk ik bij die Zuid-Afrikaanse slachtoffers ook het gevoel. Ja, dat rechtsgevoel, dat is echt... er um, werd niet eens aandacht aan, aan besteden. er nee. wordt gewoon amnestie verleend... aan, aan mensen die, die niet eens hebben gezegd... het spijt me wat ik heb gedaan. Sommige van die moeten ons realiseren. Sommige van die, van die ja, moordenaars... Ja. Die, die hebben nooit spijt betuigd. Een tege, een tege, uh, Tegendeel, ze hebben gewoon... die wel spijt betuigd hebben. Ja, dat uh, klopt. Ja, maar dat, uh, ja. zijn de, dat zijn de uh, uitzonderingen eigenlijk. We hebben natuurlijk de verzoeningscommissie gehad... Ja. waarin uh, nou, beide partijen zeg maar, hun verhaal hebben verteld. Mm -hmm. uh, dat heeft niet dat resultaat gehad... dat mensen dachten, goed dat dit nu op tafel is gekomen... en we kunnen nu verder? Nee, de waarheid boven tafel, uh, dat, dat heeft niet geholpen. <laughs> dat, is, dat is eigenlijk de grote ironie van de... Van de, van de, van de uh, natuurlijk, niet alles is boven tafel uh, gekomen. Waar mensen echt moeite mee hebben, is dat de politici, de machthebbers... die hebben altijd ontkend... Wij hebben, wij hebben niet opdracht gegeven door deze moorden. Tot op de dag van vandaag zeggen ze dat. Bijvoorbeeld zelfs president de Klerk... die met Mandela de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. Tot op de dag van vandaag zegt hij... maar ik heb, die, ik heb geen opdracht gegeven dat mensen moeten worden vermoord. En ook daarvoor, zijn voorganger, P.W. Bota... heeft ook publiekelijk gezegd, eigenlijk smalend zelfs... Ik heb daar niks mee te maken. Het waren allemaal mensen onder mij die die moorden hebben gepleegd. Had Mandela dat dan anders moeten of kunnen doen? Nee, hij, nee anders... Kijk, wat hij heeft gedaan, um, uh, heeft hij heel berekenend gedaan. Hij heeft ook heel, veel langer vastgezeten dan nodig was. Want hij heeft zijn eigen vrijlating heeft hij bepaald. Uit dat moment heeft hij, heeft hij zelf... Nou, hij heeft dat veel langer eerder vrij kunnen komen. Maar hij heeft zelf gezegd, ik, kom, ik, ik, ik, ik heb tijd nodig... om. Maar er staat te toch ook iets achter voor hem? Een politieke reden dat hij zei, ik wil niet... Uh, symbool zijn dat ik krijg, dus ze laten me vrij. Hij zei, ik wil dan ook echt dat er echt vrijheid is. Dat had er toch ook mee te maken? Ja, dat had meer te maken met het organiseren van de ANC. Van een, ja, ja. Want hij, hij wist dat hij, als hij vrijkomt... heeft hij een politieke ja. partij nodig. En geen vrij, bevrijdingsbeweging. Dus en het hij, moment was dat, nog niet daar. Het is nee, een groot stratege. Nee. nee. Ja, absoluut. De grootste, de, hij heeft het moment perfect gekozen. Ja. En hij was natuurlijk ook heer, de hele tijd aan het onderhandelen. Al ver voor zijn vrijlating werd met de ANC onderhandeld. En ook de ANC kopstukken onderhandeld. Maar hij had het dus niet anders moeten doen, zeg je? Nee, ik denk het niet dat dit anders... Hij uh, heeft een oorlog voorkomen. Ik bedoel, het is ja. een ja. groot dilemma tussen oorlog en ja. rechtsgevoel... van mensen waar de kinderen van vermoord zijn. Dat Zo'n dilemma, dat kunnen we ons niet voorstellen, denk ik. Want de, de, de mensen die nu dus, uh, zeg jij, nog, nog, oh, nog altijd zitten... Hè, met, met, met het feit dat, dat er geen erkenning is... van de dingen die er gebeurd zijn, et cetera. Uh, wat, wat, wat, wat, wat willen die dan? Wat kun je uh, ja, ze bieden om dat uh, te verbeteren? Helemaal niets. Dat zie je ook in die, in die documentaire. Het zegt Ariel Dorfman, de Chileense activist in drama dat uh, mensen die zoveel verdriet hebben, uh, niets helpt. Behalve, uh, nou, wat helpt is natuurlijk gerechtigheid. Dus gerechtigheid als mensen echt de gevangenis in gaan. Uh, maar, maar het enige wat helpt is tijd... Ik zelfs tijd. In, in uh, Nigeriaanse schrijver Holly Solinka zegt, maar, uh, maar zelfs dat helpt niet. <laughs> dat is een hele pessimistische film, hoor. Zelfs dat helpt niet, want als je tijd neemt, dan moet je ook de koloniale, het hele koloniale verleden van heel Afrika bijnemen. Herstelbetalingen, daar nou weet Nederland ook alles van af. Ja, zelfs dat. Zelfs het dat. dat en die herstelbetalingen is onmogelijk. Je kan, je kan dat nooit. Je kan nooit een herstelbetaling gelijkstellen aan wat. Dus wat je is moet maar. Gedaan. Ja, Frits. Heb jij ook? Hoe, je bent, heb jij geleefd uh, voor 1990 in Zuid-Afrika? Ja, ik kwam eind... Uh, precies, uh, 1989 kwam ik naar Nederland. En jouw dan. ouders hebben zijn daar ook, hebben het ook gewoond? Ja, ja, ik ben dus in de heb, de ben je dan opgegroeid. lid geweest van de witte elite... die inderdaad ook de zwarte onder druk heeft? Ik vind? weet niet of ik lid was van de witte elite. Of je, maar, je ouders? Maar, ja, natuurlijk. Iedereen, dat, dat, dat is het probleem met ja. wit zijn in Zuid-Afrika. Je, je, uh, je hebt een bevoorrecht leven, of je dat wil ja, of niet. Ja. <laughs> dus ik ben opgegroeid als, een, als lid van de bevoorrechte ja, witte. Ja. Dat klopt. En voelde het ook zo? O, dit lijkt me zo raar. Wij kunnen ons niet voorstellen dat we een gemixte gemeenschap hebben? Nou, die hele erge apartheid, dat was eigenlijk iets... iets ik was heel klein toen dat was. Ja. Toen ik bijvoorbeeld ging studeren in Johannesburg... Begin jaar, eind jaren, midden jaren tachtig eigenlijk. Toen was de gewapende strijd bereikt. Toen ja, zijn, zijn ja. hoogtepunt. Dus dat heb ik heel erg meegemaakt. Um, maar, maar die hele erge, erge apartheid... Ik heb bijvoorbeeld in Johannesburg nooit die apartheid gezien. De wit en zwart... Ik, ik woon Mijn, mijn buurman was een, was een zwarte man, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus, dus die hele apartheid... Maar, ja, dat, dat is iets maar, maar in feite zeg je... de, de, de, de, de waarde van Mandela is onomstreden, die is groot... Uh, in Zuid-Afrika zelf gaat het nog heel erg lang duren... voordat er werkelijk sprake is van in die zin een betere samenleving. Nou, de, de waarde van Mandela en de, de, de, de verzoening, dat, dat, dat moeten wij niet onderschatten. Mm. In 1995, met die, met die beroemde rugby-wereldkampioenschap... toen heeft Mandela iets ongelooflijks ja. gedaan. Hij heeft in, in, uh, tijdens, na de wedstrijd toen Zuid-Afrika-wereldkampioen is geworden... met, met uh, een stadion, 80.000 hoofdzakelijk witte mensen. Bitten, alleen maar witte? Heeft hij een rugby shirt aangedaan van de Springbokken? Dat is het nationale team. Nou, dat, dat, dat shirt was een symbool van, van de onderdrukking, heel lang. En daar deed Mandela voor. Want het voor. was een witte club. Het is een witte sport. Nee, rugby is een witte sport. Het was een volledig witte sport. Volledig witte sport. Ja. En hij, hij deed die, die, die, die, die rugby, ja, rugby shirt. De, de, wat hij deed op dat moment, hij, hij nam de identiteit van de vijand aan. Ja. Hij kroop in de huid van een feit. misschien wordt dat hem nu ook wel talelijk dat, genomen. Dat symbool. Ik denk dat dat een unieke moment in de geschiedenis was eigenlijk. Want op dat moment overwon hij het idee van racisme. En hart, Frits, Frits en gaat, gaat er zo direct ja, door, ja, dat, begrijp ja. ik. Ja. Ja. Voor, voor dit moment, dank. Uh, gaan Keijzer. keizer. Straks, dus meer sport met Frits, maar nu eerst. I have a dream. Martin Luther King, een ander uh, fenomeen natuurlijk, had 50 jaar geleden, namelijk een droom. En wij vragen mensen om hier in de kroon verder te dromen. En deze week is de beurt aan zangeres Frederik Spicht. Ik heb een droom. Gisteren gedroomd. Het was 5 voor 12, 31 december 2013. Ik droomde dat ik ontwaakte, de tv stond aan. Ik zag het laatste gedeelte van het oudejaarsavond-tv-overzicht... met alle bekende gezichten die wij gedurende het hele jaar op televisie zien. Afgewisseld met oorlogsbeelden en rampen. Eerder die avond had ik nog even naar de meest hilarische tv-momenten gekeken. Toen ben ik in slaap gevallen. Het aftellen naar twaalf uur zou beginnen... en er kwam een onbekende in beeld... die mij en alle andere kijkers vrede toewenste. Direct daarna verscheen er weer, weer iemand die ik ook niet kende. Vrede werd mij weer toegewenst. Enkele elke paar seconden een nieuw gezicht. Steeds een andere nationaliteit. Steeds een andere taal. Toen Groenische talen, Kushitische talen... Dravidische, Indo-Arische, Romaanse, Slavische... niger congo talen Sino-Tibetaanse talen... en ga zo maar door. Ik zepte naar een andere zender. Maar ook daar werd de opeenvolging van mensen... die vrede op aarde wensten uitgezonden. Ik drukte naar de commerciële omroep. Geen vuurwerk, dat wil zeggen wel vuurwerk... maar in menselijke gedaante, met maar één boodschap. Vrede op aarde en verzoening. Ik kon mijn ogen niet geloven. Zouden de zendcoördinatoren en alle omroepen... hoe zat het dan met de winst en de kijkcijfers? Ik liep naar mijn radio en zette hem aan... Het echode door de Kamer. Vrede op aarde. In het Russisch, het Chinees, Congolees, Jiddisch... Japans, Frans, Vlaams, Keniaans, Syrisch, Surinaams, Marokkaans, Indiaans, Hawaiaans. Zelfs op de regionale zenders... Rijnmond, Noord-Holland, AT5, West, Oost. Soms kwam er een paard en een hond of een wolf, een vogel in beeld. En zelfs zij leken die boodschap uit te dragen. Ik herkende de mens en dieren niet. Maar even dacht ik Tineke Selen van Stichting Vluchteling te zien... Ik keek uit het raam en zag bij de buren dezelfde beelden op televisie. Ik zepte naar de ZDS en Canvas, naar de BBC, naar CNN, naar Al Jazeera, Uno. en waar ik ook heen zepte, ik zag de opeenvolging van mensen... kinderen en dieren met één boodschap, één wens, vrede op aarde. De ongefragmenteerde, onbegrensde verantwoordelijkheid die uit al die gezichten sprak... vulde mijn hart met een gevoel van onbeschrijfelijk geluk. Nooit eerder had ik me zo verbonden gevoeld met mens, dier en de gehele aarde. Het was inmiddels lang na twaalfen en nog steeds wisselden de gezichten zich af op mijn tv-scherm. Ik keek weer naar buiten en ik zag dat overal mensen elkaar omhelzden... En het schalmde door de straten en uit de ramen. Vrede op aarde. Ik holde naar buiten en deelde met iedereen die ik maar tegenkwam... het gevoel van eenheid en liefde. Klaarwakker ben ik nu en op Radio 1. Het is misschien wat vroeg om het over de jaarwisseling te hebben. Maar ik heb een droom. Alle mensen, alle dieren, alle omroepen. Eén boodschap. Vrede op aarde. Frederik spicht. En zelfs de jongste gast in het publiek is het helemaal met haar eens. Dankjewel, Frederik. Alle dromen hier uitgesproken, overigens kunt u terugvinden op onze website... vrijdagmiddaglife.afro.nl. Muziek weer, Rigby. Last. Sport met Frits. Frits Bartend. Hoofdredacteur van het blad Helden en naast Frits nog steeds journalist Gavi Keizer. Ook hebben, Gavi? Oh, heel erg. Als je zuid Afrika komt. <laughs> het, kan niet, het kan niet anders. Ja? Van vooral. Nou ja, ik heb uh, mijn hele leven lang gerugbied en gecricket. Uh, Typisch witte sport, hè? En toen ik naar Nederland kwam, ging ik voetballen... totdat ik ontdekte dat ze ook in Nederland rugbieden. En nu rugby in Nederland? Um, of, nee, uh, nee, ik, ik, ik, ben gestopt, ik ben gestopt, maar ik ben nog steeds coach. Ja, zijn er nou meer of minder blessures bij rugby dan bij voetbal? Dat, dat weet ik niet. In ieder geval weet ik dat ik op mijn leeftijd alleen maar meer blessures krijg met rugby. Wel, ik vond voetbal een enorme ruwe sport. hoor. Eigenlijk veel ruwer. Gemener. Rugby. rugby is harder en voetbal is gemener. Ah Ja, In rugby mag je niet schoppen. Als je, nee. als je, een, je hebt respect. Als je, dat is waar. Ja. Rugby, dat zo, ook onderling. Hè? Ja, absoluut. Nooit problemen met. We gaan sport, het nog over gemeen voetbal hebben. Maar we beginnen eerst met de flops, Frits. Nou ja. Gabi had het net ook al over... Ik bedoel, het overlijden is geen flop bij Het overlijden van Nelson Mandela... dat heeft natuurlijk ook in de sportwereld veel indruk gemaakt. Want als er één iemand het belang van sport inzag... en erkende was het Nelson Mandela. Men zegt al dat sport en politiek... hebben niks met elkaar te maken. Dat is grote flauwekul. De sport kan hele positieve invloed hebben op de politiek. De politiek moet de sport niet misbruiken. En Nelson Mandela heeft bewezen... Wat Gabi net zei met dat wereldkampioenschap rugby in 1995. Hij was net één jaar president. Rugby, de witte sport bij uitstek. Het WK in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika was altijd door die sportboycott geboycott van de WK's. Dat eerste WK dat iedereen deel mocht nemen. Nelson Mandela. Rijkt de beker uit aan de aanvoerder François Pinard. Dat hele stadion ontplofte wat. Jij was zo... daar? Nee, ik was er niet, oh? helaas. Nee. nee, maar dat is moment, er is ook een film over gemaakt... dat is zo'n uniek moment geweest om te laten zien dat hij vergevingsgezind was. En hij zei ook, sport kan iets betekenen voor de politiek. Nou, dan hebben we natuurlijk Ruud Gullet. die in 1987 de gouden bal opdroeg aan Nelson Mandela. Hij heeft gisteren bij dat Tan nog eens gezegd... Hoe ongelooflijk belangrijk dat was voor Nelson Mandela. En ik heb dat ook meegemaakt later, als we wel eens in Engeland waren met Gullet. Hoe belangrijk het was voor de zwarte gemeenschap, voor de emancipatie dat Gullet dat gedaan heeft en gedurfd heeft. Maar is is toen eigenlijk helemaal niet realiseren. Nou, nee, hij realiseerde Al, zich dat niet. Althans niet in die mate. Nee, hij, dat, het was zijn hart die dat ingaf. In 1988, toen Nederland-Europees kampioen werd, heeft hij voor de eerste wedstrijd, de openingswedstrijd tegen Rusland, was het concert Free Nelson Mandela. En toen had hij aan Michels toestemming gevraagd... hij had geen zin om te trainen of iets, of te bespreken. Hij wilde dat concert de hele dag zien. En Michels was wel zo slim om dat te laten. En dat wilde hij zien, dat concert, Free Nelson Mandela. Nou ja, ik, heb, ik ben een van de weinige Nederlanders, ik, die hem nooit gesproken heeft, als ik de televisie en de radio mag... <laughs> yeah. Ja. Ik zeg het eerlijk, ik heb hem nooit gesproken. Maar Gauw, heb jij hem wel gesproken? Ik heb hem één keer een hand gegeven. En dat was alsof een oude vriend was. Hij zei tegen mij: How are you? Ik zal het echt nooit vergeten. En wat zei je toen? Good, thank. Nou ja, dat weet ik niet. Ja. Uh... Nee, maar ik was er wel bij in 2010, de finale van het WK voetbal in Zuid-Afrika. En het gerucht ging al: komt hij wel of niet op het veld? Hij was toen al heel broos. En ja hoor, vlak voor de wedstrijd kwam hij in dat karretje op het veld. En ik weet wel dat het mij ook kippenvel bezorgde. Ja. En achteraf was het ook verreweg het mooiste moment van die finale, moet ik eerlijk toegeven. Dat moment? <Gelach> Mooi, oké. Okay. Dan de echte flops. Uh, zondag hoorde ik Henk Ten Kaaten bij Studio Voetbal zeggen dat het nooit goed is als een scheidsrechter een hoofdrol speelt in een voetbalwedstrijd. En de overige gasten zaten meewarig te knikken dat ze het ermee eens waren. Het ging over scheidsrechter Danny Makkely. Hij had namelijk twee strafschop gegeven bij Feyenoord PSV. En dan speel je blijkbaar de hoofdrol. Dus als ik het goed begrijp... had Makkili die tweede strafschop niet moeten geven. Want denkt: verrek, dan speel ik de hoofdrol. Dus wat voor overtreding je ook maakt... ik wil de hoofdrol niet spelen. Ik ga marchand het is marchanderen met de regels. Het is het einde van het voetbal. Het slaat als kut op Dirk. Heldere taal. Dan... Je was nog even knikken gaan. Je... Nee, ik zat te denken, ik heb die twee incidenten ook gezien. En voor de rugby ja. zitten is het allebei geen, geen strafschop. Dus uh, nee. ja, wat kan ik nee. zeggen. We waren lichte, nou, nog niet eens overtreding? Nee, dit is ongelooflijk ja. om te zien hoe ze vallen. Die bijna... nee, het, nee, het, het leuk is, het het was bij die bedoel. eerste overtreding. Boetius, toen hij Beck van PSV-man's trok. Boetius viel niet, die geeft dus geen schwalbe. Maar het was voorkomen, want hij werd uit balans gebracht. Het mag niet. door dus... Het is gewoon een overtreding en dat mm. mag okay, niet. De eerste voetbal. was maar. De tweede? tweede was ook een penalty. Hij werd naar beneden getrokken ja. Ik vind altijd, je moet de aanvaller bevoordelen, niet de verdediger. De verdediger krijgt altijd het voordeel van de twijfel. Dat is ten, gaat ten koste van het voetballen. Dus Makli heeft voorkomen terecht die strafschap gegeven. Ja, ik vind dat ze steeds meer, dat ze een rugby hebben. Wordt alles topgezet, ja. camera's worden erop gericht. Ja, tegenwoordig klopt. En eindeloos, en dat ja. duurt een minuutje, eindeloos, maar het voelt heel lang. Kan prima, lang. Ja, ja. Waarom doen ze dat niet in de voetbal? Camera's. Ja. Dat is het heel goed. Nou, hockey gebeurt het ook, in ja, dat voetbal, is, ja. hockey gebeurt het ook, en eigenlijk voetbal. Het gaat komen kan. natuurlijk. Duurt even maar. Nou, dan flop. De grote flop vond ik de wijze op Arjen Robben afgelopen woensdag. Ja. Tijdens wedstrijd FC Oudboek. Waar in München Over voetbal letterlijk gesproken. het ziekenhuis is ingeschopt. Ja, dat is, dat is... Maar de scheidsrechter had blijkbaar naar Henk de Kater geluisterd. Hij wilde de hoofdrol niet spelen. Dus het was geen strafschop. <laughs> en geen rode kaart. Robben ligt nu in het ziekenhuis. Zijn knieën is door midden, Maar de scheidsrechter wilde geen hoofdrol spelen. Dan heb ik liever tien makkelies. Dan een zo'n laffe scheidsrechter uit Duitsland. Die vriendjes wil blijven met de analisten. Ja, ik hoop dat hij erbij is met WK, uh, Nou, het heeft. Uh, behoorlijk geraakt... Het bloed eruit, zei hij later. En uh, men zegt wel dat hij makkelijk gaat liggen. Dan je zacht meteen aan hem. En zijn bot is geraakt. Ik weet niet wat dat wil zeggen. Er is ah. ook een aanrichting in zijn bot. Maar hij is net een jaar helemaal blessurevrij. Hij draait als een tierenleraar. Hij is in een bloedvorm. Ja. Dit is zo'n ongelofelijke klap voor hem. dat hij nu door een doodschop van een keeper. waar de scheidsrechter geen rode kaart geeft. Dat is echt een moordaanslag. Maar misschien kan hij toch achteraf nog gestraft worden, toch? Dat Ik tegenwoordig... hoop dat het kan niet. Gebeurde... Ja, maar hij okay. heeft een gele kaart gegeven. Dat was ook nog zo erg. Hij kreeg een gele kaart. En dan stond hij bij te lachen. Ja. Ik dacht dat een klap voor zijn kop moet te krijgen. Maar goed, dat mag niet. De top staan maar, Frits. Uh, het is een top, maar eigenlijk te gek voor woorden dat het in 2013 nog steeds genoeg mocht worden. Een topsporter, een nog een actief Olympische sporter die uit de kast komt. Het was de schoon Engelse schoonspringer Tom Daly. Hij is pas 19 jaar. Hij won brons vorig jaar bij de Olympische Spelen in Londen. En uh, hij uh, heeft een, uh, een Twitter gemaakt. God something I need to say. Daar heeft hij een video van gemaakt. Hij viel eerst op meisjes, maar hij valt nu ook op jongens. Oh. Dus hij is biseksueel. Maar het is eigenlijk te gek voor woorden dat het nog steeds nieuws is. Dat we nog steeds moeten horen als een sporter toevallig homoseksueel of biseksueel is. Maar ik vrees dat het nog in lengte van jaren zal voortduren. Hij had het ook niet kunnen zeggen, toch? Nee, maar goed, als hij, als hij, dan wordt hij gezien met een jongen. en Dan is het weer ja. groot. Uh, ja, ja, ja, dan krijg je waar. Albert Verlinder Linden onder ja. Dat willen we ook niet. Nee. <laughs> goed. goed. Andere tops. Uh, nou... Sinds dit seizoen wordt langs lijn gepresenteerd door Henry Schut en Hugo Borst. Ze zijn de opvolgers van Twan van Peperstraat en Tom van Hek. En met name Hugo is geen zogenaamde geboren presentator. Sterker als pure presentator is hij eigenlijk een anachronisme. En als hij wel eens de uitslagen voorleest, denkt Hugo bij zichzelf. Wat doe ik hier? Maar Hugo geeft wel kleur aan het programma. Hugo heeft een mening. Hugo irriteert. Hugo... Uh kweekt instemming. Uh, Hugo heeft een hele nieuwe rol gegeven... aan het programma Langs de Lijn. Uh, Henry is dan de presentator. ook is een voortreffelijke presentator ook. Mm -hmm. En Hugo uh, is het af en toe ergens niet mee eens. Breekt in bij uh, live commentaren. Dus eindelijk is Langs de Lijn... een journalistiek programma... Een ik was altijd een prettig programma naar te luisteren. Maar het heeft een extra dimensie gekregen. Dankzij de presentatievorm van Henry Schut en Hugo Borst. Het is meer dan alleen maar overschakelen naar Andy Houtkamp bij RKC Vitesse. Ook Radio 1. Ook Radio 1. En ja. tot slot? Een de Danny Makkeli... Die zondag bij Weer. PSV Feyenoord. twee strafschoppen gaf. En verder gewoon een goede wedstrijdvloot. En daar gaat het bij om afgelopen afloop klaagde uh, Philip Cocu de trainer van PSV over de scheidsrechten. Laat Cocu nu even bij zichzelf te raden gaan in de video terugkijken. Makkeli was beter dan al die elf spelers van PSV. Ja, nee, niet iedereen alle is ermee eens, horen we net van Gary, maar goed. Hij was beter dan alle En dan met name, vlak voor rust, valt tegelijk maken. De veel geprezen Depay, die ook nu international is... en door Van Gaal Gaalvegen ja. moet in de 44 minuten een vrije schop nemen. Wat doet meneer? Gaat achter die bal staan... Schiet dat balletje. Die bal komt gewoon nog geen 30 centimeter van de grond af. Plutbal. Och, kijkt even achterom en ziet dan achterom... dat 30 seconden later de 1-1 gemaakt wordt door Feyenoord. Dus meneer Depay was verantwoordelijk voor het verlies van PSV. Gaat Koppeluk Pai... nog lukken, denk je? Om die, die nou, dat weer aan wordt heel moeilijk. Ik, maar waar mij het om gaat is... hij had Depay na afloop moeten zeggen. Klootzak dat je bent. Die vrije schop had even naar Klaassen gekeken. Vlak daarvoor bij Barcelona... Ajax Barcelona, hoe die 19 Klaassen die bal in de ploeg hield. Niet de scheids, maar Eén de spelers. Minuut, één minuut voor rust had je die bal in de ploeg moeten. Of een goede voorzet geven. Geconcentreerd zijn. Maar le Pai deed dat eventjes. Eens, Gabi? Ja, je moet altijd spelen tot het vleutje, tot het eindsignaal uh, gaat. Nee, maar wat, me dus, niet wat het gestoord is. Nog 20 seconden, okay. Frit. Hij had dus inderdaad de paar de schuld moeten geven van die neder. Niet makkelijk. makkelijk vloot een voortreffelijke wedstrijd. en was nogmaals beter dan al die PSV'ers. Duidelijk. Dat waren de tops en flops van Frits Barend, dames en heren. Applaus en Gabi Keizer, dank voor jouw verhaal over Mandela. Zodra gaan we met Roel Jansen Janssen praten over een geheim financieel overleg... over banken in Europa. En u hoort Bert Brussen. En natuurlijk ook Rigby. AVRO Opium Radio gaat verhuizen.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 Deze week een Philips draadloze speaker met fantastisch hi-fi geluid... geschikt voor zowel Apple als Android. Nu voor slechts 189 euro. En met gratis 45 maanden garantie. Expert begrijpt het. Vandaag in Schepper Co in het Land de Rainbow Gospel Singers. Spetterende black gospel zoals die in de Amerikaanse zwarte kerken gezongen wordt. Onder leiding van Edith Kastelein. De witte met het zwarte hart.